Acties reacties op de dood van Prince vandaag op zijn landgoed Paisley Park in Minnesota. Gloria Estefan, Miles Rogers, Boy Brian Wilson en honderden anderen laten op Twitter weten dat ze geschokt zijn. Velen bedanken Prince voor zijn muziek. Ook in Nederland beloofde reacties. En volgens popjournalist Leo Blokhuis was Prince een van de echt grote genieën van de popmuziek. Die de brug sloeg tussen pure gitaarrock en funk en soul. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat Prince vanmorgen, Amerikaanse tijd, levenloos in een lift is gevonden. Reanimatie had geen resultaat. Prince is 57 jaar geworden. De oproep aan Turkse Nederlanders om beledigingen aan het adres van president Erdogan te melden... berust op een misverstand. Het consulaat in Rotterdam gaat een nieuwe brief sturen... en daarin staat dat uitsluitend Turkse organisaties aan de bel moeten trekken... als die iets merken van haatcampagnes of daarover klachten krijgen van Turken. De Turkse brief leidt tot veel ophef bij de Nederlandse regering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat er nog geen aanleiding is... om af te zien van het gesprek met de Turkse ambassadeur in Den Haag. Het Openbaar Ministerie legt Jasmine M. het doden van één van haar drie baby's ten laste. Van de andere twee kan het OM niet vaststellen of ze dood zijn geboren of na hun geboorte zijn overleden, schrijft de regionale omroep NH. In 2014 en 2015 werden drie babytjes doodgevonden in Alkmaar en Waard. Jasmine M. wordt vervolgd voor doodslag op haar ene baby en voor het verbergen van alle drie de kinderen. Ze moet volgende week voor de rechter verschijnen. In de Eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. AZ won in Den Haag met 2-1 van ADO. En in Leeuwarden speelden Cambuur en Willem 2 gelijk, 1-1. En door dit resultaat is Cambuur bijna gedegradeerd. Met nog twee wedstrijden te gaan is de achterstand op nummer 17, de graafschap, vier punten. Het weer, het koelt flink af vannacht. Morgen bewolkt en misschien laat in de middag wat regen in het zuiden. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS-journal.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 Programma van Peacefulradio, peacefulradio.eu